Ja, ik de vissen niet. Nee, maar mij wel als je zo doorgaat. Een uh, hengeltje vissen in de Middellandse Zee. Nou, ik weet niet dat, dat kan. Dat kan ook niet. Wat doe je dat? Omdat ik de uitdaging van het onmogelijke nooit heb kunnen weerstaan. Ik vang vissen op deze manier. Heb je veel geldzorgen hier? Vroeger maakte eh, vader je af en toe iets over, maar gebeurt het hier een... ik er ook niet. Ik verdien niet gek, maar, maar toch veel te weinig om jou te helpen. Paula is veel weet je. Zeg, eh, ben je eigenlijk doof geworden? Ben jij hier eigenlijk doof geworden? Zit je me nou treur de hand te kijken? Huh? Ik... ik... Ik vroeg je iets. Van wie heb je dat toch? Die treurige blik. Niet van je moeder. Die keek alleen maar treurig als vader in de achterwerkkneep. Dat heb ik ook nooit zien doen. Nee. Nee. Jouw aanwezigheid inspireerde hem niet. Nou, hoe zit het? Wanneer krijg ik eens neefjes en nichtjes? Durf ik niet aan. Al die drank in Paula. Daarbij. Mensen genoeg op de wereld. Ben je bent nog altijd vijf jaar jonger dan ik? Ja, juist wel. Je wordt dik. Maar niet op een mooie, gelijkmatige manier. Nee. Hier en daar een bobbel, dat is alles. Jij wordt maar niet ouder. Ik passeer je op deze manier. Als ik al lang dood en begraven ben, dan sta jij nog te vissen. Ik heb wat nachtmerries de laatste tijd, met je horen. Rare nachtmerries. Als ik al half wakker ben, dan zie ik Paula gewoon naast me liggen, snurkend. het? Oh, zeg zeg het er niet hoor, maar dat doet ze, ze snurkt. En dan ik mijn hand naar haar uitstrekken, je weet wel, dat klassieke gebaar om gered te worden. Maar ik slaap eigenlijk nog, zodat ik me helemaal niet kan bewegen. Je vangt niet erg veel. Nee, de vissen bespuren onheil. Zwem je wel eens ver? Ja, af en toe naar die rots daar. Die rots? Ja, En een wip ben ik één en toe. Oh, Onmogelijk volgens mij. Ja, als kan je. Ja. Als je het maar gelooft. Nou, mij belazen ik je niet. Jouw belazen? Jongen, jongen, die ambitie is mij vreemd hoor. Dat, dat, dat haalt geen mens, die rots daar. En jij bent een mens, weet je dat? Ik haal die rots, dus ben ik geen mens. Onzinnige bewijs voor. Ja, man. Hey, jongetje, wat zit je nou toch op te vinden? Ze hebben we niet nodig. Ik heb er helemaal een rode kop van. Je hebt er niets aan. Nee. Nee, geen mens wordt er wijzer van als ik die rots heb bereikt. Sport. Nou, dat vond je ook wel uitstomzinnig. Wie heeft het dan nou over sport? Zwemmen? Ja, moet je doen als je in het water bent. <laughs> dat is verzuikje. Ja, wat doe je nou eigenlijk de hele dag? Filosoferen? Ben je er al achter gekomen waarom het zin heeft niet te verzuipen? Daar zeg je voor dat. Je neemt me niet serieus. Jawel. Je denkt dat ik je geloof wat je ook zegt. Zullen wij samen eens naar die rots toe zwemmen? Denk je niet aan. Zou je me redden? Als ik aanstalte begon te maken om te verzuipen. Denk je dan dat jij eerder uitgeput zou raken dan ik? Nou, ik niet. Nou, ik weet niet. Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Maar waarom dan? Oh, ik weet niet. Je hebt er nou alleen maar voordeel van dat je vijf jaar jonger bent. Nou, wat. Ik ben ook al boven de dertig. Jij wordt daarbij niet ouder. Terwijl je altijd ouder blijft dan ik. In mijn ogen dan. Hoe vind je het eigenlijk? Dat ik nu hier ben. Eigenlijk. Gebruik je vrij veel, hè, dat woord? Een eeuwige twijfelaar met een schraal soort moed. Eigenlijk. ja, vooruit en maar. We kunnen er toch allemaal niks aan doen. Wat doe je nou eigenlijk de hele dag? Me niet met de eigenlijke dingen bezighouden, woordkunstenaar. Wat doe jij nou eigenlijk in je vrije tijd? Erop letten dat Paula niet te veel naar binnen giet. Huh, <lacht> zeker beloond worden. Ach ja, het verdrijft de verveling. Zeg, je vangt niet erg veel. Ik gedacht dat ik een enorm bakbeest van een vis naar boven zou halen. Waarom? Omdat ik naast je zit. <lacht> Zijn. Dat danseer ontzettend behoort. Op het ogenblik dans ik helemaal niet. Dan geeft die muziek ook weinig aanleiding toe. Hè? Wat doe je dan? Je, je maakt toch bewegingen die erop lijken? Hmm. Goed, je begint kaal te worden. Ach, nee, Dan komt er het blauwe licht hier. Lijkt het net of je bijna geen haar hebt. Waar zou Joris nou zijn? Joris? Die zit in een of ander hoekje. In zijn eigen fijne knussenhoekje. <lacht> en wat doet hij daar dan in zo'n hoekje? Daar weten wij helemaal niets van. Jij niet, ik niet, wij niet. <lacht> helemaal in zijn eentje zitten daar feest te vieren. <lacht> Wie heeft mij eigenlijk verteld dat dit een feestje is, jij toch? Ah. <lacht> en toen begon zijn kopje te glunderen toen hij hoorde dat hij mee wil naar een feestje. Terwijl dit helemaal geen feestje is, want jij kan niet dansen. Ben je? Hé, zien we, ben je nou? Oh, daar ben je. Als je maar blijft bewegen, niet wij. Ik beweeg, jij beweegt nee, we bewegen, we bewegen allemaal. Dat is het leukste wat er is. Weet je dat? J jij bent zoveel groter dan Joris, maar dat, dat zegt helemaal niks hoor. Hey. <laughs> Hij redt zich heus met het kleine, dikke lichaampje. <laughs> Gebeurt zo vaak. Dan zie ik ver boven zijn hoofd een beetje bezweet. Hè? Maar met een hele aardige menselijke uitdrukking erop. Net alsof hij vindt dat ik er ook bij hoort. Hij... <laughs> hij verliest nooit zijn kop. De mijne inbegrepen, begrijp je wel? Waar ben je nou? Zeg Simon, waar ben je nou? <laughs> zo is er iemand en zo is het er niemand. Wel, mensen genoeg zegt. Oh, wat mensen. 1, 2, 3. Gewoon niet te tellen. Het is volle maan. Hé, hey, je bent er nog. Wat zei je? Ik zeg, het is volle maan. Wat is dat mee? Ja, er is niets mee. Hij zegt gewoon. gewoon. moet het toch zeker zelf weten? Ik ga je weg. Neem je me mee? Je mag achter maan sukken, als je daar zin in hebt. Wat ben jij opeens gruwelijk serieus? Volle maan. Hoe je dan zo? Waarom dan niet uitgelaten als dus je toch iets van de volle maan moet worden? <lacht> Joris, je gaat vaak langs de grachten wandelen met de volle maan. Vlak langs de kant, kijk die naar boven, heb ik wel eens gezien. En hij is er nog nooit ingelazerd in zo'n gracht. <lacht> die, die is helemaal van zijn eigen zo voorzichtig, hè? dat hij nergens bang voor hoeft te zijn. Hij is hier niet. Je bent heerlijk als je zo kwaad kijkt. Jij bent hier nu alleen. Waarom zeg je dat zo nadrukkelijk? Jij bent hier nu hartstikke alleen. Waarom zo nadrukkelijk? Ik wil het ook nog wel even voor je opschrijven. Je zit hier maar op dit eiland. Het is helemaal nergens goed voor je. Je neemt toch alles mee, weet je dat? Je hele hebben een houden. Nooit ver van huis, hoor, weet je dat? Altijd waar je hoort zijn, daar is niks aan te doen. Geen pest. Jammer. Jammer. Het had zo'n mooie avond kunnen worden. Het is dan zeker niet mijn schuld dat het opeens volle maan is. Je moet ook niet op zo'n eiland gaan zitten. Dat is veel te ver weg. Ver van wat? Ik ben toch overal zelf, weet je dat, zeg. Waarom dans je niet? Of dans je wel? Zullen we weggaan? Hier vandaan? Jorisje zoeken? <laughs> Zou je even leuk vinden, niet? Zo Jorisje maar gaan zoeken. Joris, ben je dan? Kom dan, kom dan jo Jorisje. Kom uit te voorschijn, je bent gezien. Dat is vreemd waar je opeens allemaal aan moet denken. Dat is even vreemd. kan je je niet meer bewegen. Geen vriend. Je heb ik niet eens, Finne. Helemaal roerloos, alles. Dit huis, ik, niks, niemand al kan bewegen. Nergens te bekennen. Overal waar je maar kan zijn, heb ik gekeken. Heb je dorst? Dorst heb je nooit, dorst ben je. Iets voor je inschenken? <laughs> Oef, laat die kleine Joris hier maar niet horen. kleine Joris kan de rambom krijgen. Echt een mooie nacht om te zwemmen, dat is waar. Wat bazel hier. nou? Een hele mooie nacht om alleen in het water te zijn. Jammer dat ik nou net eventjes niet kan bewegen. Kan je nog wel slikken. Wat is het nou eigenlijk precies met die volle maan, proost. Is alleen zichtbaar voor de doden. Oh. En volle maan alleen voor de doden? Ik zie hem toch ook, en jij? Ik ook. Ben jij ontzettend ver weg? Plaat opzetten. Oh ja. Of zet Billy Holiday maar op? Een beetje hard, Ik kan Joris misschien horen. Joris? De muziek loopt toch gemakkelijk over de water? Daar begrijp ik niks van, vertel. Vertel, vertel. Ik heb helemaal niks te vertellen. Joris, die houdt van die plaat, is iedereen bekend. Hey. Hier hey, is eens een dode eentje op de Middellandse zee, fijn aan het zwemmen die lieve jongen Aan het zwemmen? En ik loop mijn rot te zoeken, waarom heb je niks gezegd? Niet hey, vreemd zijn ja, vreemd, ik heb het idee dat ik voortdurend aan het praten ben. Toen jij zo dapper die rots opklompt, toen stond hij opeens voor me in zijn zwembroek. Tenminste, wat hij onder een zwembroek verstaat. En Toen zei die malefant van ik ga zwemmen naar die rots daar. en tevoren kwam, ga je dat nou doen? En toen zei hij weer, daar heb ik nou gewoon zin in. Wat zeg je? Naar welke rots? Ik weet het, ik veel, een van andere rots. Nee, hij mag... Hij mag tenslotte doen wat hij zin in heeft, als hij er maar plezier in heeft, een beetje amuseert. Ik kan me niet allemaal zo vreselijk saai vorm is.